11 uur, jopboots met het NOS-journaal. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties... heeft Nederland bedankt voor de bijdrage aan de missie in Mali. Ik ben de Nederlandse regering diep dankbaar... dat ze 380 militairen en 4 helikopters inzet voor de missie... zei Ban op een persconferentie. Hij prees Nederland, maar riep andere landen op... ook bij te dragen aan de VN-missie in Mali. Er zijn ruim 10.000 militairen nodig... maar de internationale gemeenschap heeft nog maar 5.000 man toegezegd. In Athene zijn voor een kantoor van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad... twee leden van de partij doodgeschoten. De daders, twee mannen op een motorfiets, zijn voortvluchtig. Volgens de Griekse politie zijn de slachtoffers mannen van 22 en 27. Een derde man raakte ernstig gewond. De leider van de Gouden Dageraad en twee parlementariërs zitten vast. Ze worden aangeklaagd voor het vormen van een criminele organisatie. Op de internationale luchthaven van Los Angeles is een dode gevallen bij een schietpartij. Er zijn ook zeven gewonden. De dode is een beveiliger die werd geraakt door een geweerkogel van een man die intussen is gearresteerd. Van de zeven gewonden moesten er zes naar het ziekenhuis. Een deel van de luchthaven van Los Angeles was na de schietpartij ontruimd en het luchtverkeer lag enige tijd stil. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Bij de doorzoeking van een woonwagenkamp in Den Bosch gisteren en vandaag is beslag gelegd op miljoenen euro's aan contanten en goederen. 16 bewoners zijn aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen. De politie viel het kamp gisterochtend binnen. Alle 29 bewoners van het kamp, onder wie 6 kinderen, werden van hun bed gelicht. Van de 16 bewoners die zijn aangehouden op verdenking van witwassen blijven er acht voorlopig in hechtenis. De A4 bij Leiden is morgenochtend tussen 8 en 9 uur... in beide richtingen afgesloten... omdat er een vliegtuigbom wordt ontmanteld. Ook het luchtruim gaat dan dicht. De Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog... werd gisteren ontdekt bij baggerwerkzaamheden... en wordt in natuurgebied de Vlietlanden ontmanteld. Omdat de A4 binnen 1 kilometer van de ontmantelingsplaats valt... wordt die snelweg in beide richtingen... tussen Zoeterwoude Dorp en Leidsendam afgesloten. Mensen die in de buurt wonen, die moeten binnenblijven. De ministers Ploemen en Schippers gaan maandag naar Rusland voor een economische missie. Ze nemen vertegenwoordigers mee van zo'n 50 Nederlandse bedrijven. De handelsmissie gaat vooraf aan het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. De missie is bedoeld om de handel en de investeringen tussen de twee landen uit te breiden. Rusland en Nederland zijn belangrijke handelspartners. In de Eredivisie is RKC in elk geval voor één dag weg van de onderste plaats. De baalwerkers versloegen thuis Nakbreda met 3-0... Het weer, toenemende bewolking en regen, vooral in het zuiden en oosten. Het koelt vannacht af naar 8 graden. Morgen overwegend droog en af en toe zon. Het wordt maximaal 14 graden. Aan het eind van de middag en in de avond opnieuw regen. Zondag overdag buien met onweer en lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1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 ...en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Ja, u hoort het goed. Breien bij de publieke omroep. De collega's in Noorwegen zenden vanavond in het kader van het succesvolle Slow Television... een 12 uur durende breimarathon uit. Misschien moeten we dat op de radio ook maar eens doen. Slow Radio. Dat u tot morgenochtend 11 uur alleen maar dit geluid hoort. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. We doen het toch maar niet, want we gaan naar Mali toe. Althans, onze militairen, zo besloot het kabinet vandaag. Premier Rutte vertelt zo aan Joost Vullings wat we daar gaan doen en waarom. En bij Rob de Wijk checken we of de premier het hele, het eerlijke verhaal vertelt. Wij gaan naar Mali en Edward Snowden komt misschien naar Duitsland. Het kabinet daar zoekt uit of dat kan... zonder dat verdragen onze oostenburen dwingen... Snowden uit te leveren aan Amerika. Maar hoe kan dat eigenlijk? Want minister Plasterk zei deze week dat het niet kan... Snowden naar Nederland halen. We vragen het SP-Kamerlid Ronald van Raak. Verder aandacht voor sterven vanavond... aan de hand van verpleeghuisarts en filosoof Bert Keizer. Dat klinkt somber, maar het lezen van zijn boek... bezorgde mij in elk geval vanavond enige hilarische momenten. Dus wie weet, u ook. Om uur spelen we de grote burgemeestersquiz... met de nieuwe tijdelijke burgemeester van Groningen, Ruud Vreeman. Maar eerst, u vermoedt het misschien al, een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 1 november. De horrordokter wordt hij wel genoemd. Neuroloog Steur, Hij stelde verkeerde diagnoses en voerde onnodige operaties uit. Tientallen patiënten hielden er blijvende klachten aan over. Enkelen overleefden zijn ingrepen niet. Vandaag stond hij voor de tuchtrechter. De patiënten en nabestaanden in de zaak... werden bijgestaan door letselschadespecialist Ime Drost. Onnoemelijk veel leed is door dokter Jansen aan de slachtoffers toegebracht. Ik ben, ja, beperkt. Als mijn man Jansen niet had ontmoet... dan denk ik heel zeker was hij er nog geweest. En dat doet heel veel met je. Want ja, je bent je werk kwijt, je bent je hobby's kwijt. Ik vond Janse Steur eigenlijk een beetje een draaikont, om het zomaar eens te zeggen. En hij wil niet zien wat hij heeft gedaan, en dat is zo erg. Hij gaf niet zijn fouten toe. Ja, ik vond het heel dubbel. De eerste tien minuten heb ik hem ook echt niet aangekeken. Want ik denk, dan word ik emotioneel. En daarna heb ik hem elke keer gewoon strak in de ogen gekeken. En op een gegeven moment zag je wel dat hij wat pogingen deed om wel iets toe te geven. dat deed hij hier en daar ook wel. Hij was bang dat hij in de cel moest belanden. Daar werd hij verdrietig van, dat vond hij heel erg. Weet u hoe verdrietig of mijn man was toen ik hem moest achterlaten in het huis. Maar per saldo zagen we gewoon een ontkennende Janssen-steur... die in de meeste zaken zei, ik zou het gewoon weer precies zo hebben gedaan. Zo'n 380 Nederlandse militairen gaan naar Mali om de VN-missie daar te versterken. Wat gaan ze daar doen, minister Gennes Plasgaard? De Nederlandse krijgsmacht zal eigenlijk de ogen en de oren zijn van die uh, VN-missie. We gaan analisten leveren ten behoeve van uh, de informatieanalyse... en we gaan ook lange afstandsverkenners leveren, onze commando's... Um, om meer inlichtingen te verzamelen. Volgens minister Timmermans is deze missie ook belangrijk voor onze veiligheid. Omdat Europa niet ver weg is en dat uh, als er een gebied is zonder orde en recht... een gebied is waar uh, terroristen actief kunnen zijn... dat dat ook leidt tot een grotere mate van uh, criminaliteit... Zometeen meer hierover in het gesprek met premier Rutte. Na een jarenlange terugloop komen er weer veel meer asielzoekers naar Nederland. Dit jaar worden er zo'n 17.000 opgevangen. Om die te kunnen huisvesten worden gesloten asielzoekerscentra weer bewoonbaar gemaakt. In het Groningse Bellingwolde zijn ze er blij mee. In het begin stonden ze er niet om te springen om die mensen. Maar toen ze hier waren, toen kreeg de bevolking wel een omslag... Het is goed voor de werkgelegenheid. De gebouwen moeten immers worden opgeknapt en voor de middenstand. En je kunt die mensen toch niet op straat laten staan? Deze is weer open, maar uh, eigenlijk moet er geen één wezen dat alle mensen in hun eigen land kunnen leven. Wees goed voor de vreemdeling. Ja, dat staat ook in de Bijbel. Dus, uh. De baas van het COA, dat de opvang van vluchtelingen coördineert... heeft voorgesteld om deze mensen vrijwilligerswerk te laten doen. Als ze actief blijven, zakken ze niet weg in het niets doen, zegt Jan Kees Goed. Dat kan mensen uh, zelfs depressief maken. En, uh, we hebben besloten ook dat het goed is om mensen zoveel mogelijk te activeren. En, uh, het doel is vooral om ervoor te zorgen dat mensen weer naar de toekomst kijken... en niet blijven zitten in de situatie van vandaag. Utrecht weet vanaf 2015 vieze oude diesels uit de binnenstad. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. En we weten dat uh, oude auto's, met name oude diesels... voor een heel belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor de vervuiling... die de stad kan beïnvloeden. En natuurlijk is niet iedereen het daarmee eens. Je verplaatst dus gewoon het probleem. Het gaat de luchtkwaliteit van de stad niet verbeteren. Het gaat de burgers niet gezonder maken. Het gaat alleen burgers op kosten jagen. Je lost niks op. Deze dieselrijder gaat zijn auto verkopen, maar nu nog niet. We gaan lekker de stad in, nu het nog mag. He? Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. Kant van vanmorgen met Freddy van Tijn. Ja, morgen is het partijcongres van D66 en die partij staat er goed voor in de peilingen. Dus voorlopig blijft Alexander Pechtold nog partijleider, zegt hij in trouw. Ik heb me verbaasd over verhalen dat ik burgemeester van Utrecht zou worden of iets anders, zegt hij. Ik geniet nog te veel. Pechtold zegt ook in trouw dat het hem niet meer stoort dat zijn collega's hem soms ijdel noemen, drammerig of irritant. Ik zie het maar als een poging om het succes nog enigszins in te dammen. Ik weet nu wel dat het erbij hoort, zegt hij. De Volkskrant besteedt ook aandacht aan D66. Volgens politicoloog Philip van Praag gaat het onder meer zo goed met de partij... doordat D66 het onderwijs naar zich toe heeft getrokken. Want bestuurlijke vernieuwing, daar staan kiezers achter. Maar dat geeft niet de doorslag in het stemhokje. En nog een partijcongres morgen. In het Nederlands Dagblad noemt CDA-leider Siebrand Buma... de kritiek dat hij een terechtse en soms opportunistische koers vaart onzin. Buma zegt, de vraag is, is dit het hart van het CDA... Ja, dat is het. En het herfstakkoord dat net is gesloten... waaronder ChristenUnie en SGP wel hun handtekening hebben gezet... vindt Buma volstrekt onvoldoende om een antwoord te bieden op de crisis. Hij heeft dan ook geen spijt dat hij niet aan tafel is blijven zitten. De bladen van de persdienst schrijven dat er een subsidie van 1,6 miljoen euro... naar een proef met elektrische taxis in Utrecht is gegaan. De proef is inmiddels mislukt, maar vooralsnog kan niemand uitleggen... waar het geld van de subsidie aan het project Green Cap is gebleven. Het leger des Heils gaat weer bij de mensen thuis de oude kleren ophalen. Het moet wel, schrijft de Telegraaf. De laatste jaren ging dat in plastic zakken die mensen aan de voordeur konden zetten. Maar criminele bendes pikken tegenwoordig die zakken in. En ook de kleding die in speciale containers wordt gedaan. De komende week gaan vrijwilligers nou maar weer langs de huizen in Amsterdam. En als het succes heeft, ook in andere steden. Cijfers van de gezondheidsdienst in Amsterdam in de Volkskrant. Om de dag gebeurt het in Amsterdam dat een lijk langer dan 24 uur ongemerkt in een woning ligt. Eens in de 10 dagen wordt het lichaam gevonden van iemand die er al meer dan twee weken ligt. Gemiddeld eens in de zeven weken wordt zelfs een lijk gevonden dat langer dan vijf weken dood in huis lag. En even vooruitlopend op het gesprek met Ronald van Raak zo dadelijk. De Volkskrant sprak met minister van Defensie Hennis. Natuurlijk over de krijgsmacht, de F-16, de missing in Mali en dergelijke. En ook over vrouw zijn in die functie. Op het einde van het gesprek vragen de interviewers nog even... zijn wij trouwens de enigen die dit gesprek hebben opgenomen... of zijn er anderen die meeluisteren? En de minister antwoordt... hier in het ministerie wordt niets opgenomen door derden. Dat weet ik zeker. Over de telefoon houd ik uiteraard rekening met wat ik zeg. Ik ben niet van gisteren. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. Nederlandse singer-songwriter Jenny Lane met Something Beautiful. Het is vrijdagavond, tijd voor het gesprek met de minister-president. In Den Haag, Joost Felix Joost, goedenavond. We gaan de wereld weer in, hè? Jazeker, we gaan naar Mali met ongeveer 380 man met als taken om daar mensen te trainen, politietrainers, militaire trainers, maar vooral inlichtingen verzamelen en daarvoor sturen we wel commando's. Dus dat houdt wel in dat inlichtingen verzamelen uh, niet zonder gevaar is. Ja, jij zit er dichter bovenop dan ik, maar mijn indruk is dat dezelfde missie is geweest waarover zo weinig discussie is gevoerd. Nou ja, ik, inderdaad, het is tussen de coalitiepartners en in het kabinet is het allemaal ja, vrij geruisloos uh, verlopen zelfs. Het is wel zo uh, dat we natuurlijk nu contact zoeken met de oppositie en die houden allemaal nog de kaarten tegen de borst van we willen die brief, die artikel 100 brief zoals het heet, nog allemaal zeer goed lezen en dan pas komen we met een oordeel. Maar ja, in het kabinet is het inderdaad allemaal buitengewoon vlotjes verlopen. Ja, maar verwacht je dat er steun komt van die oppositiepartijen? Ja, ze houden de kaarten tegen de borst. Ja, uiteindelijk zullen er altijd wel een paar partijen tegen zijn. De SP, de PVV, ja, die, die traditiegetrouw zijn, die tegen missies. Andere partijen, middenpartijen, daarvan zullen toch wel een aantal partijen uh, deze missie uh, gaan steunen. Uh, nou, ik sprak natuurlijk over deze missie uitgebreid uh, met de premier uh, vanmiddag. En de vraag aan hem was van, uh, ja, wat gaan we er eigenlijk precies allemaal doen in Mali en waarom? Uh, wat je ziet nu in, in, in dat deel van Afrika, overigens breder in Afrika... is dat Al-Qaeda, kennen we van Afghanistan... en de verschrikkelijke, uh, het verschrikkelijke wat ze allemaal hebben aangericht... dat dat in toenemende mate, of, zuster en ervan actief zijn in Afrika. De recente aanslagen in Afrika uh, zijn gestart in Mali... En we zien ook het risico dat uh, deze organisaties uh, hun vermogen om aanslagen te plegen uitbreiden. Uh, dus een van de doelen van deze missie is het bestrijden van dat terrorisme. Om ervoor te zorgen dat wij uh, als internationale gemeenschap ervoor zorgen dat ze die uh, mogelijkheden niet verder verruimen om dat soort aanslagen te plegen. En er Zijn dus er concrete aanwijzingen dat ze zo maar zeggen de sprong naar Europa willen maken? Ja, dat hebben we natuurlijk gezien in Afghanistan. Hè? Eerst begint het ja, goed, lokaal. Dat waren andere mensen dan hier. Dat geldt ook hier. Uh, dit zijn natuurlijk uh, zeer ideologisch gedreven organisaties. Die uiteindelijk zich ook vaak keren. Uh, en vooral ook keren tegen de, West, de westerse manier van, van leven. Onze, ons type democratie. Uh, we zien tegelijkertijd dat Amerika zich in dit deel van de wereld... Uh, ze zijn nog wel betrokken, maar toch minder betrokken is... en verwacht dat Europa ook meer zelf doet. De tweede reden waarom we er zijn is natuurlijk... de verschrikkelijke humanitaire situatie. Dus zeg maar de meer klassieke Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. Waar hier zeer grote behoefte aan is... vanwege het feit dat er honderdduizenden mensen... in erbarmelijke omstandigheden leven... en op hele grote schaal uh, mensenrechten schendingen voorkomen. Het heet een stabilisatiemissie. En waarom heet het zo? Omdat wij het land... Proberen te stabiliseren. Er was, het was ooit een land. Ik heb zelf de laatste president nog wel een keer in het katshuis ontvangen. Uh, maar goed, uiteindelijk is de man uh, afgezet. Uh, het was een redelijk goed functionerend land. Heel arm, uh, maar het is uiteindelijk toch in verkeerde handen terechtgekomen. De Fransen hebben toen heel snel uh, ingegrepen. En wat we nu proberen met de internationale gemeenschap is het land stabiliseren. Uh, en uiteraard doen we dat uh, met voldoende ook beveiliging voor onze eigen troepen... zodanig dat we, als het nodig is... als we aangevallen worden, ook ons goed kunnen verweren. Ja? Ik bedoel, wie, wie, kan ons dan, wie gaat ons dan helpen... als we worden aangevallen? Nou, in eerste instantie doen we dat zelf. De eigen uh, helikopters en petjes. Ja, we hebben eigen petjes erbij. Dus we, al, we herinneren ons natuurlijk allemaal het drama van Srebrenica. We hebben natuurlijk heel veel lessen uitgetrokken... als wereldgemeenschap hoe je het niet moet doen. En bij een VM-missie. Dus dit is ook echt een moderne VM-missie. begint ermee dat je ook jezelf kunt beschermen. Uh, daarnaast uh, zijn de Chinezen heel groot aanwezig ...en de Fransen, uh, is Nederland ook vertegenwoordigd in die hele commandostructuur, ...zodat als het nodig is, als er opgeschaald moet worden, uh, dat ook mogelijk is. Overigens lijkt de veiligheidssituatie nu, de laatste inzichten ook van, uh, de, veil van de veiligheidsdiensten... ...toch aanzienlijk uh, beter, nog steeds gevaarlijk, niet zonder risico... ...maar aanzienlijk beter dan in het zuiden van Afghanistan. U houdt er dus wel rekening mee dat er eventueel gevochten wordt door de Nederlandse troepen daar... Dat zou kunnen als ze worden aangevallen. We gaan het zelf niet doen. We, we hebben geen gebiedsverantwoordelijkheid. Zoals we dat in Ousgan hadden in Zuid-Afghanistan. We hebben uh, een unieke eigen bijdrage aan de missie. In de vorm van het verzamelen van informatie. Met, maar we sturen uh, commando's. Ik bedoel dat, die stuur je niet zomaar natuurlijk. Nee, maar die sturen we mede ook om ervoor te zorgen dat we die informatie kunnen verzamelen. Die, die commando's behoren tot best opgeleide van de wereld. Op het niveau van de Amerikaanse Navy SEALs en de SES in Engeland. Dus maar goed, in normaal gesproken tot... als het om informatie uh, verzamelen gaat je kunnen zeggen, we plukken hier een groepje journalisten van het Binnenhof. Die, die kunnen ook informatie verzamelen. En we kiezen voor commando's. Dus dan neem ik aan dat het toch een iets gevaarlijker gebied is met toch eh, zekere risico's. En willen iets meer primeurs ook dan. De... Ja, ja, ja, als u ze bekend wil maken. Prima. <laughs> maar we ja. nee, hebben zonder gekheid. Dit, dit, dit is natuurlijk een heel andere situatie. Je kunt hier niet met een klassieke spion iets voor elkaar krijgen die een krant ondersteboven houdt. Je hebt hier echt te maken met, uh, uh, met hele ernstige uh, uh, vormen van terrorisme die we proberen te ontregelen. En daarvoor heb je informatie Nodig. Dus onze bijdrage is die informatie verzamelen, die informatie ook zo goed mogelijk interpreteren en ter dienste stellen van de bondgenoten om vervolgacties op te nemen. Daar heb je dus uh, mensen voor nodig die heel zelfstandig kunnen werken. En het unieke wat Nederland kan leveren is dat we dus op het niveau van de Amerikaanse en Britse Special Forces uh, tot de beste van de wereld behorende opgeleide commando's hebben. Daarom hebben we ook ja gezegd. één omdat we vinden dat er iets nuttigs te doen is. Uh, humanitair en bestrijding terrorisme. Maar ook omdat we iets kunnen bijdragen uh, wat uh, wij uniek kunnen bijdragen. Ja, uh, Dit zijn de nobele motieven. Daar twijfel ik op zich niet aan. Maar meestal spelen er nog andere motieven een rol. Bijvoorbeeld economische motieven. Het is een gebied met heel veel grondstoffen. Is dat ook een reden om aan die missie mee te doen? Niet direct, eerlijk gezegd. Uh, we hebben ook vandaag in de ministerraad er echt een paar uur over gesproken, heel intensief. Heel veel collega's hadden heel veel vragen naar aanleiding van de concept artikel 100-brief die we aan de Kamer altijd sturen bij het uitzenden van militairen om toe te lichten waarom we dat gaan doen. Uh, dit speelde daar geen rol. Dat is uh, toch vreemd, want toen, toen Frankrijk Mali binnenviel om het daar te stabiliseren, uh, dus de Al-Qaeda-strijders terug te dringen, toen vroeg ik u van, ja, doet Frankrijk dat nou alleen maar in de strijd tegen terrorisme of spelen er ook economische belangen rol. Want toen zei je ja, natuurlijk spelen er ook economische belangen een rol. Ik, ja, ja. economische belangen bij Frankrijk rol. zeker. Ja, ja. maar ja. nu doet u in één keer van, nou, oh, daar hebben we het niet over gehad. Maar dan kan dat nog wel een rol spelen natuurlijk. Ja, bij Frankrijk, denk ik, ligt het anders. Frankrijk is natuurlijk een groot Europees land... wat klassiek ook in deze regio heel veel economische belangen heeft. Voor Nederland speelt dat echt minder. Nou, al uh, zit dat toch ook, in die ja, regio? Ja, maar goed, daar zitten we in Nigeria. Uh, dan, ja. pra dan praat je ongeveer de afstand uh, uh, Moskou, Warschau. Maar goed, inderdaad, de regio als geheel... Uh, er is een, regio, een risico, dat speelt zeker mee... van regionale destabilisatie... Uh, omdat Mali wel van een omvang is... dat als het daar mis zou gaan met terrorisme en criminaliteit... dat op de regio ook een, een foute uitwerking zou kunnen hebben. En de belangrijke smokkelroutes door Afrika... door dit deel van Afrika lopen ook dwars door Mali... Dus in die zin spelen natuurlijk allerlei economische motieven. Die hebben eerlijk gezegd voor ons in de overweging niet meegespeeld. En internationaal aanzien. We weten nog toen we in Oeresgan optraden. Toen waren we een leading nation, lead nation. Toen mochten we bij de G20 aanschuiven. Dat soort motieven hoorde je ook toen rond hè, kabinets, kringen, bronnen. Dat dat een rol speelde. Wat voor, wat voor dingen spelen er nu mee? Niet. Het, het, het, het, er is voor alles gesuggereerd. Dat we er hierheen gaan dat de Partij van de Arbeid het zo graag wil. Ik kan u zeggen dat de, de, de kritische vragen even sterk kwamen van VVD. Ministers als pvda ministers uh, Twee, zouden we heen gaan omdat Bert Koenders, Partij van de Arbeid en uh, leider van de VM-missie, daar zit. Uh, en zou het dan wel kunnen dat we nee hadden gezegd? Mijn antwoord is ja, we hadden heel goed nee kunnen zeggen. Maar, maar we hebben het niet gedaan. Stellen we nee, omdat we ja. een bijdrage kunnen leveren. Uh, drie, zou het gaan omdat we nog een kandidatuur hebben voor de VN in 2017. Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat we in twee uur discussie daar niet één keer over gehad hebben. Maar toch uh, spelen dat soort motieven altijd een rol bij. Dat is niet erg. Het is niet nodig omdat wij, kijk, dat zou wel een rol kunnen spelen, daar geef ik u direct toe, als we verder niks zouden doen. Maar we zitten met ongeveer evenveel mensen nu, zijn we involved. We zijn betrokken bij de antipiraterijmissie voor de kust van Somalië, Golf van Aden. De Jon de Wit die daar nu is, met ongeveer evenveel mensen aan boord... En bij de missie betrokken, als nu naar Mali gaan. We zitten met bijna 300 man in het zuiden van Turkije. We zijn op allerlei andere plekken actief. Kijk, zou Nederland verder niets doen, dan zou dat een rol kunnen spelen. Maar ik heb oprecht geen seconde gedacht, we moeten hier ja tegen zeggen. Want anders het Nederlandse aanzien. Nee, ik weet het is, dat het overal het is, het zijn. Wordt, er zijn dingen die een, zijn een, een rol spelen ik kun... nee, in maar het totaal van de. Ook afgeven. geen rol, Gelukkig niet. Je hoeft ook niet naar de G20. Ja, ik zou het fantastisch vinden als Nederland lid was van dat gaat niet gebeuren. Nee, maar we blijven er nog als op een krukje in de coalitie. Zitten. Ja, maar laten we ook niet de indruk wekken dat dat direct kwam om ja, weet ik ook niet, in hoeverre daar onze betrokkenheid in Zuid-Afghanistan een rol speelde. Hier in ieder geval, in deze besluitvorming kan ik echt met trots zeggen, heeft het nul rol gespeeld. Louter nobele motieven. Nou, ook, ook, nou nobel. ook Nederlands belang. Uh, voor die vind ik trouwens ook heel nobel. dus niet alleen maar dat wij Mali uh, de humanitaire situatie willen aanpakken. Daarom geïntegreerd, heel veel ontwikkelingssamenwerking. Maar ook een puur Nederlands belang, Europees belang. Om ervoor te zorgen dat die terroristische netwerken niet verder prolifereren, verder groeien, sterker worden. En uiteindelijk ook aanslagen gaan plegen in Europa. Het is me duidelijk. Ik dank u wel. Dank u wel. Ja, een nu Rob de wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond, meneer de wijk. Goedenavond. Ja, is dit het complete verhaal van de premier, denkt u? Nou, ik denk dat hij wel een beetje bagatelliseert hoe sterk die reputatie van Nederland een rol heeft gespeeld. Over waar je komt op dit ogenblik in Den Haag gespeeld had. En er is op dit ogenblik, zeker onder de politiek, in de Kamer, binnen ministeries, echt wel de opvatting dat je op dit ogenblik een paar meters moet maken om dat Nederlandse belang van elkaar te doen. Ja, maar hij was heel openhartig. Hij zegt zelden iets over hoe de verhoudingen in de ministerraad uh, liggen. Maar hij zei nu, daar is het geen seconde over gegaan vandaag. Nee, maar dat hoeft ook niet in de ministerraad uh, besproken te worden. Dat kan uh, best besproken worden uh, bij Kamerleden uh, persoonlijk uh, binnen ministeries. Uh, daar spelen die discussies wel degelijk. Oh ja. Wat kan het Nederland opleveren? Ja, dat kun je heel moeilijk zeggen. Het is niet zo dat we nu ineens weer een uh, zetel terugkrijgen aan... de. Tafel van de G20. Een krukje uh, in de coulissen. Nou ja, kijk, het is to toch wel belangrijk dat je als land uh, meedoet en dat je solidariteit uh, betreft, uh, betracht. Uh, dat je laat zien dat je ook uh, deelneemt aan risico's, uh, risicodragende missies. Uh, op die manier heb je ook uh, veel meer de mogelijkheid om je stem te laten horen in uh, de internationale betrekkingen. En op die manier word je ook veel meer gegund. Uh, die gunfactor is ontzettend belangrijk. Nederland uh, die loopt redelijk droog op het uh, gebied van hoge functies, internationaal uh, gezien. Nou ja, dit, dit kan allemaal erbij helpen. En het kan misschien inderdaad ook helpen op deze manier. Want het is toch bijzonder dat we meedoen aan... een VN-missie en niet aan de EU-trainingsmissie. Hoewel we dat, denk ik, in belangrijke mate ook zelf geknald hebben. Uh, ja, zou dit kunnen helpen om inderdaad je in een positie te manoeuvreren waarin je wel een zetel krijgt binnen de VN? Ja. Dat zou kunnen. Want, want was Nederland een beetje weggezakt, internationaal gesproken? Kun je ja, dat dat kan zeggen? je dat zeggen? ik kan zeggen, we hebben dat wel eens een keer uitgerekend, ook in mijn instituut, maar anderen hebben dat ook gedaan. Uh, en dan moet je constateren dat Nederland gewoon een onderpresteerder is geworden. En een onderpresteerder? Effect, een, ja, een onderpresteerder. Die zeg maar na de teruggang uit Afghanistan een beetje zat in de in de uh, ja in de, de in de legio van uh, ja hoe zou je het noemen van landen als Luxemburg en kleine Oost-Europese landen de Baltische staten ja daar zat daar zat het een beetje in en, en, en mede uh, dankzij deze missie stijgen we weer een beetje denk je ja een klein beetje want uh, de, de premier die zei net uh, waar we allemaal naartoe uh, toe zijn gegaan de afgelopen tijd nou dat klopt ook wel uh, maar als je dat bij elkaar optelt, is het 800 man. Ja. In de hoogtijdagen werden 2000 man in, uh, in Woerskand gestationeerd. Er komen er nu 300 bij. Ja, dus precies. Het is dus zoveel is er ook weer groot, niet. Nee. Nee. Goed, Rob de Wijk, dank u wel voor dit moment. We spreken u straks ook nog even over Edward Snowden. Ja. George Dash van Rafael Sadiq. De man die duizenden documenten van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA heeft gelekt, Edward Snowden, wil graag praten met de Duitse regering. Hij wil komen uitleggen hoe de Amerikaanse inlichtingendiensten te werk gaan. En daarvoor wil hij graag naar Duitsland komen. In principe is hij daar welkom. Maar de Duitsers uh, buigen zich nog over de vraag hoe ze dat zouden moeten regelen. Want Duitsland heeft een uitleveringsverdrag met Amerika. Goedenavond, Ronald van Raak, Kamer voor de SP. Ja, u probeert Snowden ook naar Nederland te krijgen. voor een gesprek met de Tweede Kamer. En u heeft ja. daar deze week even met minister Plasterk over gehad. Of dat zou kunnen. Of, of Plasterk zou kunnen garanderen dat Snowden dan in Nederland veilig zou zijn. Ja. Uh, en Plasterk zei toen dat hij dat niet kon, hè? Ja, volgens mij zijn we een hele eind als de regering belooft dat, uh, dat ze Snowden niet zullen uitleveren. En volgens mij zijn er twee gronden voor. Uh, uh, Snowden moet een eerlijk proces kunnen krijgen in de Verenigde Staten. Nou, het woord landverrader is al veelvuldig gevallen. En er is natuurlijk ook een staatsbelang, een Nederlands nationaal belang. En volgens mij moet dat voldoende zijn om hem niet te hoeven uit te leveren. Maar waarom kon het volgens Plasterk niet? Uh, dat is gewoon politieke wil. Dat is politieke wil, angst voor je vrienden. Ja, want het zijn Duitse collega Friedrich... die zei vandaag ongeveer het tegenovergestelde als wat Plasterk zei. Ja, en... en zullen, we, zullen we er even naar luisteren? Ja. We werden mogelijkheden vinden... wanneer Snowden bereid is met de Duitse stellen te spreken... dat ook dit gesprek mogelijk is. Ja, als Snowden graag met Duitsland wil praten... dan gaan we kijken of we dat kunnen regelen, zei hij. Precies. Waarom kan het daar wel? Omdat er een politieke wil is. Uh, en wat je, wat je hier in Nederland ziet... Ik ben vanmiddag ook op uh, werkbezoek geweest bij de AIVD. Aha. Daar kan ik inhoudelijk niet zoveel van zeggen. Maar ik moet wel zeggen dat het verhaal wat ik hoor van de regering... en het verhaal wat ik hoor van de diensten... steeds meer uit de pas begint te lopen met wat ik hoor uit andere bronnen. En ook uh, uit de bronnen van Snowden. Het verhaal klopt niet meer. En, uh, Sorry. Welk verhaal bedoelt u dan precies? Wat klopt er niet? Nou, de over de betrokkenheid uh, van Nederland. Uh, ik krijg steeds meer het idee. Ik word steeds meer bevestigd in de idee dat de Amerikanen en de Engelsen alles wat we doen via de telefoon en via internet uh, kunnen zien. Hmm. Bijna alles kunnen volgen. En ik ben ook steeds meer uh, van overtuigd dat onze regering en onze diensten meer zijn geweest dan uh, naïeve toeschouwers. Hebben we gewoon meegedaan? Nou, ik, ik, ja, ik heb de vinger daar nog niet achter. En daar heb ik dus ook onderzoek voor nodig. Maar is het uw vermoeden dat we uh, uh, minstens zoveel daderen als slachtoffer zijn? Nou ja, ik... Nou ja, ik ik ben daar bang voor. Ik ben nu een jaar of tien als Kamerlid vrij intensief bezig met de diensten. En ik heb nu echt uh, een beetje gevoel van angst gekregen. Van, uh, kan ik onze diensten en kan ik onze regering nog wel vertrouwen? Hmm, en dat is nieuw. Dat had u tot nu toe niet. Want nou, u bent nooit voor die commissie stiekem geweest. En zo, dus de, de verhouding tussen de SP en dat soort diensten is nooit heel warm geweest. Nee, Maar, maar het e wordt nu nog zorgelijker. Het gaat nu echt om dat uh, wat de regering en wat ook de diensten zeggen... steeds meer uit de pas begint te lopen met wat we horen van Snowden... en wat we horen uit, uh, uit andere bronnen. En we moeten er toch niet aan denken dat, dat onze regering en onze diensten... direct of indirect hebben meegewerkt of toegelaten... dat er illegale activiteiten tegen onze burgers zijn gepleegd. Nee, even naar op de Wijk van het uh, Den Haag. Centrum voor Strategische Studies, meneer De Wijk. Denkt u dat dat kan, de, de snoden naar hier of naar Duitsland te halen... zonder hem uit te leveren aan Amerika? Ja, dat is een juridisch vraagstuk. Uh, uiteraard, uh, ben, het er in, ben het er mee eens dat als de politieke wil er is... Uh, dan kan dat uh, gebeuren. De vraag is alleen of die politieke wil er ooit gaat komen. Want, uh, in in Duitsland het wel... lijkt hij zich te zijn. Ja, maar ik weet dus niet hoe de regering uiteindelijk uh, gaat uh, beslissen. Want daar, daar draait het om. Hè. Dat het parlement dat gaat doen, dat is toch wat anders dan uh, wanneer de regering dat uh, zou doen. Uh, maar de Duitse, doen. Duitse minister zei vandaag dat, dat hij het graag wilde. Ja. ja, dat heb ik gehoord. Maar er zit natuurlijk één groot probleem uh, bij. En dat is dat wanneer je Snowden daar naartoe haalt... dan legitimeer je feitelijk het uh, lekken van geheime informatie. En dat is is iets wat de Duitse regering uiteindelijk ook niet zal uh, willen. Want uh, ja, ik denk dat het uh, dat het klopt. Uh, dat er in Neder, uh, dat er in niet in Nederland, maar in een aantal andere landen, in, in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje... Eh, daar doet men eigenlijk precies hetzelfde. Het verzamelen van die metadata, zoals de NRC dat doet. Dat gaat hmm. om gigantisch zoveel uit de data. Ja, u zegt in Nederland niet, meneer Van Raak zei net... Nee, om, ik heb het gevoel om, om, dat het hier het ook gebeurt. Gewoon, het is verboden in Nederland. Om ja, nou, ja. Te doen, en dat heeft ja. te maken met het aftappen van, van kabels... En dat mag dus in een aantal andere landen wel, want daar is wet op dat punt ruimer. In Nederland mag dat niet. En nu denk, denk, de denk dat ze het niet mag, dat is het ook niet Gebeurt in Nederland. Nee, meneer Raak? Nou ja, er is in ieder geval een geheime aanbesteding geweest om ja. informatie die massaal van kabels getapt wordt, te verwerken. En dat gebeurt door een bedrijf dat is verbonden aan de Israëlische geheime dienst. Dus in Nederland zijn wel bedegelijk activiteiten op dat gebied gepleegd. Of het daadwerkelijk is gebeurd, daar moet hmm. ik de hand achter zien te krijgen. Hmm. En ja, het is politieke wil. Het is politieke wil. Maar de reden waarom veiligheidsdiensten zo over de schreef zijn gegaan, is ook omdat die politieke discussie sinds 9-11 niet mogelijk is geweest. Geheime diensten gaan steeds verder. De technologische mogelijkheden gaan steeds verder. En het, het opmerkelijke is dat het werk van geheime diensten eigenlijk alleen maar genormeerd kan worden in een publiek debat. En sinds 9-11 is binnen de Verenigde Staten maar ook tussen landen eigenlijk nauwelijks politieke discussie mogelijk geweest. En dat is ook een van de redenen. Juist het zwijgen van regeringen, zoals de regering van Nederland, is juist een van de oorzaken dat de geheime diensten zo massaal over de schreef zijn gegaan. Ja. Wat gaat u nu doen, meneer Vraak? U zegt, ik vertrouw het eigenlijk niet meer, wat de regering tegen mij zegt. Wat kunt u doen? Nou, ik ben nog steeds Kamerlid. Uh, ik kan onderzoek doen. Ik, uh, ik kan... Uh, ik ik ben van plan om naar MI5 te gaan. Daar ben ik ook uitgenodigd. De, en de geheime ik wil, dienst in Engeland? Ja, om daar eens te gaan praten. Uh, en ik wil gewoon mensen kunnen spreken in de Tweede Kamer. Uh, en ook snoden. En uh, als mensen zeggen dat het niet kan... dan moet ik dat maar voorleggen aan de Tweede Kamer. En anders moeten we zelf maar naar Rusland. Maar we moeten zelf als Tweede Kamer onderzoek kunnen doen. Het gaat wel over de veiligheid van onze burgers. En dat gaat u nu ook? Gaat u dat toestemming vragen of gaat u het gewoon doen? Ik ga, het, uh, ik ga eerst nog eens een keer vragen aan de regering om toestemming te geven om, om mee te werken. En als dat niet gebeurt, dan uh, ga ik zelf naar uh, Rusland. Of uh, ik hoop uh, in, in Kamerverband naar Rusland. Of op een andere manier kijken hoe we, hoe we Snowden kunnen ontmoeten. En daar kunnen we natuurlijk ook samenwerken met parlementariërs van andere landen. Maar ik vind wel dat de Tweede Kamer de volksvertegenwoordiging hier een verantwoordelijkheid heeft. Als onze regering het zo nadrukkelijk laat liggen. Ja, meneer de Wijk, hoe luister je naar ja, er werd gezegd, het gaat om de veiligheid van de burgers. Ja, dat zeggen de inlichtingendiensten natuurlijk ook. En dat is de reden waarom zij zeggen dat ze zoveel data aan het verzamelen zijn. Kijk, het is een kwestie van maatvoering. Ik geef toe dat het allemaal wel erg omvangrijk is wat hier gebeurt. Maar ik denk dat meneer Van Raak ook niet aan kan geven... waar dan de limieten liggen, de, de, de onderste limieten... wat je dan nog net wel zou mogen doen of net niet zou moeten doen. Nou, wat vooral... Ik denk dat het buitengewoon lastig is om, om aan te geven. En als er zo ongelooflijk veel dataverkeer is in de wereld... en je tapt daar een paar vanaf. Ja, dan moet je dus echt de, afvragen of, uh, de vraag stellen van ja, ga je daar nou mee over? de dus scheef? ja of nee. Ik, vind die, ik, vind, ik moet eerlijk zeggen, ik vind die vraag ongelooflijk lastig te beantwoorden. Ik heb er ook geen antwoord op. Ja, meneer Van Raak? Ja, ik vind dat ook. Maar wat ik wel zie, is dat we in het... Hè, we hebben... In het vorige item ook gesproken over de bestrijding van terrorisme, internationale strijd tegen het mm. terrorisme. Daarin moeten landen samenwerken. En je ziet dat één land, de Verenigde Staten, daar massaal misbruik van heeft gemaakt. voor politieke spionage en economische spionage. En daardoor hef, hebben de Verenigde Staten dat vertrouwen op het spel gezet. Ja, uh, maar, maar, de bondgenoten. Ook... Nee, nee, nee, de nee. De we, gaan niet, we gaan niet in heel en, en wordt die strijd gewoon moeilijker. Ja, oké. Okay, goed. Meneer Van Raak, u zegt. Ik ga zelf op onderzoek uit. en ik laat me eigenlijk door niks en niemand meer tegenhouden. Nou ja, dat is mijn taak. En ik hoop dat de regering meewerkt. En als okay. de regering niet meewerkt, dan moeten we het zelf doen. Goed. Maar economische spionage is bij wet geregeld... in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. Daar moeten ze het zelf doen, de inlichtingendienst. Okay. Ook dat mag niet in Nederland trouwens. Rob ja. de Wijk en uh, ja. Ronald van Hier gaan we het bij laten. We horen ongetwijfeld meer van. Beide hartelijk dank voor dit dank moment. Dankjewel. Morgen wordt in, de, in Delft een speciale herdenkingsdienst gehouden... voor Prins Friso. De NWS besteedt morgen uiteraard aandacht aan die dienst. Onder andere door middel van een nieuw portret van Prins Friso. Gemaakt door Melinda Kassens. Goedenavond. Goedenavond. Uh, voor dit nieuwe portet heb je een aantal vrienden en goede bekenden van Friso gesproken, onder wie uh, Barbara Martens. Wie is zij? Zij is uh, een van de beste vriendinnen van Prins Friso. Ze kennen elkaar uh, sinds 1995. Daar zijn ze eigenlijk allebei na hun studie begonnen. Als jong consultancies kwamen in hetzelfde team en daar is een hele hechte vriendschap uh, uit voortgekomen. Oké. Okay. Zij vertelt onder meer dit over Friso. Wat ik echt heel erg jammer heb gevonden van Frizo... en zeker nu die uh, er niet meer is... is dat hij zich niet heeft laten zien aan de wereld. In zijn jeugd was hij heel sprankelend. He, was het echt een grappenmaker... en was het een, uh, ja, gewoon een makkelijk levend, uh, uh, sprankelend persoontje. Frizo was ook al heel sensitief, heel gevoelig. Uh, en in die, de, door die gevoeligheid had hij op een gegeven moment... ook heel erg in de gaten van... Hey, ik ben niet maar zomaar een jongen. Ik ben blijkbaar een prins. En dat vinden mensen blijkbaar heel erg interessant. Dus mensen kijken heel erg naar mij. En zien alles wat ik doe. En uh, dat heeft eigenlijk gemaakt dat hij... Dit is allemaal onbewust gegaan. Maar dat hij zich heeft teruggetrokken. En dat hij een soort van schild om zich heen heeft uh, gevormd. Wat uh, zeg maar uiteindelijk de houten klaas is uh, geworden, waar, uh, ja, die die eigenlijk meestal liet zien naar mensen. Ja, zegt uh, Barbara Martens dus morgenavond in, die, uh, in het portret... wat uh, de NOS uitzendt. Klinkt heel tragisch eigenlijk. Ja, ja, tragisch, maar ik denk misschien kan je ook zeggen dat het op een gegeven moment ook een keus geweest is. In ieder geval dat hij zich uh, ja, echt een privé voor zichzelf en voor zijn vrienden heeft gehouden. Want als je, dat geldt ook voor mij, ik had ook altijd het beeld van een, eigenlijk een hele afstandelijke man die, die de, ja, de publiciteit meet. Hè, misschien zelfs wel een tikje arrogant. En door met, nou zeker met die twee goede vrienden te praten, die mensen die hem van zo dichtbij kennen, heb ik een he, echt een man leren kennen, voor zover je daarvan kan spreken, die voor mij volslagen nieuw is van een hele warme, betrokken man, heel trouw aan zijn vrienden en uh, enorm geestig, heel relativerend, ook tot niet willen voorstaan op zo'n koninklijke afkomst. Dingen die voor mij echt, uh, ik zei ook tegen ze, ja, jullie schetsen echt een man die ik gewoon nooit gezien heb. En dat, is, dat vind ik heel bijzonder aan, aan wat er eigenlijk uit dat portret spreekt. Ja, En, en uh, deze opmerkingen van Barbara Martens, die bevestigen dat dan? Ja, ja die bevestigen. Want ik, ik, ik heb haar gevraagd van waarom hebben we eigenlijk, waarom hebben we hem nooit gezien? Hè? Hoe komt dat? Ja. dat? Dat is eigenlijk het antwoord op die vraag. Ja, precies. Hij verklaart met dit antwoord uh, hoe dat zo ja. gekomen is. Ja. Je hebt meerdere mensen gesproken, niet alleen Barbara Martens. Wie nog meer? Uh, Adam Anders. Daarvan is al iets te zien geweest op de dag dat uh, Prins precies overleden ja. was. En uh, ja, dat is ook een van zijn beste vrienden. En daar is zijn wat aanvullingen op. En hij wij gingen veel met elkaar op vakantie, dus die kent ook die, hem als vader ook in de familie. Hij beschrijft ook die band die hij met zijn moeder had. En uh, dus op die manier zijn er eigenlijk allerlei mensen, de vier mensen die aan, aan, aan het woord komen. ...belicht allemaal een ander aspect van hem. Dus als bestuurder. Maar vooral eigenlijk het belangrijkste is denk ik... ...zijn deze Adam Anders en Barbara Martens... ...die ja, toch, een, toch een heel bijzonder beeld schetsen... ...van iemand die wij, uh, ja, die wij nooit gezien hebben. Ja, en jouw beeld van Prins Friso is echt veranderd... ...zeg je, door met deze mensen te praten? Ja, ik denk dat ik hetzelfde beeld had... ...als de meeste, als wij eigenlijk allemaal hadden... ...van een hele afzonderlijke man. En, kon je doen wat je wilde of heeft de Rijksvoorlingse dienst meegekeken? Nee. Ze hebben, nee. ze hebben niet meegekeken, Nee. Dus uh, ze zitten daar waarschijnlijk morgenavond ook vol belangstelling te kijken? Dat denk ik, ja. Morgenmiddag 5 uur Nederland 1. Dankjewel, Melinda Kassens. Alsjeblieft. Kaps. Morgen is het Allerheilige. Dan staat voor veel mensen de doodcentraal. En morgen komt ook een boek uit over sterven. Tumult bij de uitgang, heet dat. Een boek over lijden, lachen en denken rond het graf. Het is geschreven door arts en filosoof Bert Keizer. Goedenavond, meneer Keizer. Goedenavond. U heeft uh, meer dan duizend keer iemand zien overlijden, heb ik me laten vertellen. Uh, Wendt dat? Uh, nou, dit gaat heel lullig klinken, maar ja, in, ja... Dat wendt wel. Kijk, als je begint met je werk als arts in je kooschappen, dan is het eerste overlijden is iets waar je... Nou, dan loop je nog een week op de kou. En dat grijpt je heel erg aan. En nee, dat, Sorry, maar zo, zo opwindend blijft het niet. Dat zou ook niet kunnen, want dan, dan kun je je werk niet doen. Nee. Was u vroeger bang om te overlijden zelf? Uh, ja. En, Ik heb en, en nu? Nou, er zijn twee doodsangsten. Ik weet het eigenlijk niet of we het hierover moeten hebben hoor. Zo op de rand van de nacht. Uh, oh, Oké, okay. uh, Er zijn twee doodsangsten. En de eerste is dat je uh, dat je slecht sterft en dat mensen niet goed voor je zorgen tijdens het overlijden, waardoor je een slecht sterfbed hebt. En die angst, die, nou die ben ik eigenlijk wel kwijt. Want ik weet nu wel dat je met een, met een goede dokter of een lieve dokter, um, is een sterf altijd wel tot, uh, tot zeg maar, iets redelijks om um, um, te turnen. Het wat zegt u? Qua pijn. Ja, nou ook pijn, onrust, angst, onwetendheid. Ja. Um, maar die andere doodsangst die is heel anders. Dat gaat over uh, ja, de, het niets waar je naartoe gaat. Het ongemak hè, van het feit dat je echt van goed helemaal wordt weggeveegd. En dat is iets wat... Um, nou, sorry, daar ben ik niet erg aan. Dat, daar ga ik niet steeds beter mee om, in tegendeel. Dat wordt niet makkelijker? Absoluut niet, nee. En hoe verklaart u dat? Nou ja, ik ben een, van huis uit een katholiek jongetje. En um, ooit zat het goed. Ja, dus wij gingen in mijn jeugd wel degelijk naar de dood ergens naartoe. Ja, maar dan, maar is dat, er dan is er Meer dan niet. Uh, ja, zeker weten. Dus, maar daar kom ik uit, begrijpt u. En um, ja, ik heb mezelf buiten dat kerstfeest gezet en ik kan, ik kan er nou niet meer in. Dat is heel jammer. Hmm. Oké, okay, u zou het wel willen? Ja, maar dat, dat kun je niet willen. Dat moet je ook in je, zeg maar, in je hart, maar ook in je verstand... moet je, je daarmee kunnen verenigen. En dat kan ik niet. En dat lukt niet. En, en, en, maar dan zou je ook kunnen zeggen... dan is er dus niks naar de dood... dan hoef je ook niet bang te zijn. Ja, dat is leuk dat u dat zegt. Maar ik vind het verschrikkelijk... het idee dat we allemaal echt worden weggeveegd. Mm. En dat er van ons geen herinnering overblijft. Ik dacht altijd dat... Dat zou dan de taak van God zijn als hij, dan, als hij er is. Mm. Die zou ons zich blijven herinneren. Hij zou van de hele mensheid zou die blijven weten. Ook na de laatste mens zou die nog altijd weten hoe het voor ons geweest is. Maar die... Um, ja, die god die is er niet. Die aan ons blijft denken als uh, het, was nee. niet, het was niet makkelijk voor ze. Die overtuiging is gegroeid bij u. Uh, ja. ja. In uw boek schrijft u, probeer nu om te gaan met het feit dat je er straks niet meer bent. Dat maakt het straks allemaal wat makkelijker. Nou, <laughs> ja. Het is ja. Zo, het, ja. Dat is inderdaad... Uh, dat is een van onze... Nou, we hebben geen opdracht op aarde, maar dat is er wel eentje die... Uh, je, zult, je zult je er bij neer moeten leggen. De dood is iets wat... Uh, een hele merkwaardige tweezijdigheid heeft. Aan de ene kant maakt hij alles stuk. En daar zat ik net over te zeuren, Omdat hij alles wegveegt. Ja. Aan de andere kant maakt hij alles mogelijk. Omdat... Als we niet sterven, ja dan, sorry, dan kom je iets morgen als je bed niet meer uit. En dus als je werkelijk het eeuwige leven hebt en het helemaal niets uitmaakt... of je iets vandaag of morgen of het woordje nooit bestaat dan ook niet... Of, uh, begrijp je, dus als je de inertie die ons zou overvallen... als we zeker wisten dat we nooit zouden sterven... Die trekt u ook niet aan. Dat is de ergste straf die je, die je maar kunt denken. Oh ja. en, dus en toch maakt u ook onderscheid tussen echte stervenskunst en nep nepstervenskunst. Ja, dat is iets heel persoonlijks. Dat is geen algemene definitie. Ik vind echte stervenskunst... en die, die kom je wel tegen, is... als iemand op de rand van de eeuwigheid iets weet te zeggen... waardoor de, de, de achterblijvers... Ja, niet helemaal met wanhoop vervuld uh, uh, afscheid nemen... van degene die aan het gaan is... En, ja, neppe kunst vind ik... Als ik nu in dit gesprek bijvoorbeeld iets heel slims en moois zou zeggen... als mijn zeg maar, gedroomde laatste woorden... dat is nep. Ja, Want dat ik, heeft u het van tevoren bedacht. Ja, en ik zit hier ook helemaal niet te sterven. Tenminste, voor zover ik weet, nee. is dat niet aan de orde. Dus echt te sterven. Maar het komt wel voor. Mensen die, uh, Het is iets heel zeldzaams. En dat komt omdat de meeste van ons... en dat is misschien wel een beetje een troost... we sterven natuurlijk helemaal niet bewust. De meeste van ons gaan per ongeluk dood. Dus als je een kopje laat vallen, oeps, daar gaat-ie. Uh, dus je hoeft helemaal niet... Je hoeft niet naar je sterven toe als een soort daad. Hè, die moet je het verrichten. Een soort laatste hek waar je overheen moet uh, klauteren. Hmm. Ja, dus... ja, ik, ik zit zeg me maar af te vragen. U maakt dat heel vaak mee. Kunt, ziet u dan ook van tevoren van, nou, deze familie of deze mensen die kunnen dat wel? Ja. Ja, leuk dat hoe, u dat hoe, vraagt. Hoe, hoe zie ja. je dat? Dat zie je aan een zekere rust. En dat zie je ook aan, een, um, uh, aan de manier waarop mensen met hun. Um, uh, met die onzekerheid he, van de komende uren. Kijk, je hebt mensen... Een sterrenbed is namelijk nou nooit goed te plannen, dat wil zeggen. Mm. Mensen vragen heel vaak, wanneer gaat vader dood? En is mijn eerlijk antwoord, dat weet ik niet. Begrijpt u? Ja, nee, wel deze week. He, maar of dat vanavond om tien over negen gebeurt, dat weet ik niet. Nee. En dan heb je, zeg maar, je hebt Drentelaars... He, en die blijven continu heen en weer lopen... en zoeken naar kleine dingen. Mm. En, en je hebt ook mensen die daar vrij rustig bij gaan zitten... en denken van, ja, hier blijf ik dan maar he, tot vader overlijdt. En dat in alle rust doen en daar ook nog ruimte voor vinden... Ja. om zichzelf en elkaar een beetje te ontmoeten in zo'n situatie. U beschrijft ook in uw boek allerlei mensen... die hele domme dingen gaan doen op zo'n moment. Die, die, die gaan beginnen over de sleutels te praten... waar die eigenlijk liggen. Of uh, tantes die nog een keer langskomen... en even komen schreeuwen dat ze, ze fijn op vakantie gaan. Dat is heel erg, ja. <lacht> het, het is, dat uh, komt dat, echt voor? Dat komt voor. Nou ja, kijk, als je... Iemand um, is aan het overlijden. En ik heb die man of vrouw een beetje morfine of een beetje dermicum gegeven. Ze liggen lekker te sluimeren. En dan hoop ik dat ze hem lekker mogen doorsluimeren. Zodat ze vergoed zeg maar, naar de bodem zakken. Maar dan komt een familielid langs en die heeft een enorme reis afgelegd. En die wil dat die, die stervende hem of haar nog even in de ogen kijkt. En die zijn dan wel in staat om zo'n door mij zeg maar, in sluimer gebrachte patiënt... nog even lekker wakker te schudden en te <lacht> zeggen... Jaap, ik ben er nog hoor. <lacht> Dag. En dan denk ik, oh god, laat die man nou toch gaan. Laat hem nou lekker liggen. Blijpt niet in, want u loopt dan weg, schrijft u. Ja, omdat het is natuurlijk toch iets heel persoonlijks. En dat is niet iets... Je kunt natuurlijk niet tegen een, een zoon die zijn vader op die manier aan het wakker schudt. Dus kun je niet zeggen, hé, laat, laat, laat je vader alleen. Het is zijn vader. En ja, sorry, die man die gaat maar één keer dood. Dus je kunt, je kunt er ook niet voor oefenen, hè, Voor hoe je dat nee. moet doen, uh, kind zijn bij een stervende vader. Nee. Dus, uh, u, u bent al heel lang arts. Heeft u de omgang met de dood zien veranderen? Ja, ik vind dat we flinker zijn nu. We zijn um, door een betere prognostiek... en we weten soms helaas... maar we weten vrij vroeg in het stadium van allerlei ziektes... weten we nu beter dat, um, wat het traject is wat je voor de boeg hebt. En ja, ja. Dat, dat betekent voor patiënten... Met die, uh, met die verrekte eerlijke dokters van tegenwoordig... dat je vrij vroeg weet dat je, ja, dat je toch in die trein zit. En dus dat, kun je kunt er dat, beter op voorbereiden? Ja, en uh, dat eist nogal wat. Omdat je. Ja, je, kunt nu niet meer in, je kunt nu niet meer achteruit dat graf lopen. Dat is, het is vaak bij, uh, bij ziektes die, uh, die vrij lang duren, omdat we ze snel in de gaten hebben, is onze prognostiek wel zodanig dat mensen, dat ja dat het toch wel van mensen vereist wordt om denken om hoor, dit is, dit is wel je laatste rit. En dat is. Uh, ik weet niet of dat nou zo'n uh, zo zegen is, maar het is wel iets wat... Uh, dat is een enorme verandering, vind ik. Ja, toch, als het misgaat, staan we nog met z'n allen op de achterste benen, Tuitje Ja, nou, het, het verwarrende van die hele situatie is dat het eindresultaat in Tuitjehoorn was een man die overleden is en die goed gestorven is. Hè, dat wil ik wel onderschrijven. Ja, maar niet volgens uh, uh, hoe het hoort, althans mm. volgens de inspectie. Nou, ik denk dat het woord bizar op zijn plek is. Die uh, dosering die die man gaf, die is heel vreemd. Dat is eigenlijk... Als je dat leest, dan denk je... Verdorie, dit is toch... Waar, waar is die man mee bezig? Want het was helemaal niet nodig om zoveel te geven. Mm. En die, dat, ja, dat impulsgedrag dan van die man... Dat is ook niets wat je... Het, het zegt iets ook over sterven thuis. Onder begeleiding van een huisarts. Dat is, door de huisarts is dat moeilijk in de goede banen te houden. Omdat je, als iemand bij mij sterft in het verpleeghuis... dan kan ik, ik kan zes keer op een dag binnenlopen. Weet ja, en dat is anders dan wanneer je er langs moet? In een en huisarts? Ja, een huisarts. Okay. Die, kan, die kan anderhalf, twee keer per dag langs. Maar dan, en, dat, en dat vreet dan al aan zijn schema. Dus het is moeilijker voor een huisarts om een sterrenbed zeg maar, goed te plannen... Ja. goed te voorzien hoe, wat er allemaal komen gaat. We spraken over tumult bij de uitgang. Leiden, lachen en denken rond het graf. Vanaf morgen verkrijgbaar. Wie nog meer wil weten over het boek of die nog meer van u wil horen... dinsdagavond bent u te gast bij Kunststof hier op uh, Radio 1. Bedkeizer, hartelijk dank. Dank u wel, Weltruste. Het is vijf voor twaalf. Na het veelbesproken vertrek van Peter Reewinkel heeft Groningen vanaf vandaag een nieuwe burgemeester. Ruud Vreeman nam vandaag als interim burgemeester zijn intrek in het gemeentehuis aan de Grote Markt. Eerder was hij burgemeester van Tilburg en Zaanstad. Uh, meneer Vreeman, goedenavond. Goedenavond. Hoe, goedenavond. Hoe was uw eerste dag? Nou, ik vond het leuk. Uh, een hartelijke ontvangst door de wethouders, het gemeenteraad en het personeel. Nou, ik heb een dag toegebracht met kennismaken. Ja, nog geen besluiten genomen? Nee, niks. Nee, oké. Niet besloten. Nee, nou mooi. We hebben een kleinere traditie bij het oog. Met burgemeesters spelen we een quizje over een nieuwe stad. Onder andere ja. uh, Joosjas van Aartsen en Eberhard van der Laan. Toch niet tenminste. Gingen u voor? Bent u er klaar voor? Ja hoor. Hoeveel inwoners heeft Groningen? Uh, 190.000. Ja. Heel goed. We gaan naar een fragment luisteren. Wie zijn dit? Ik broes hier over snelweg, net zo hard als ik heen. Hond in bos, vrouw zit noors, mijn kind erachterin. Met middaghoorn middag, ze, waar ze al lang te Ja, meneer Vreeman, weet u het? Nee hoor, nee, geen idee. Rooy, Rienus en P. Daalmeijer. daal ja, Oké. Okay. Niet okay. meer vergeten, dat is wel belangrijk nee. hoor. Nee. Nee, nee, nee, Voor het station, uh, station in Groningen staat een standbeeld, het peert van Lux. Ja. Wie was Omerloeks? Nee, shit, dit is Omerloeks is dood, hartstikke dood, dat is het liedje. <laughs> dat weet ik niet, dat weet ik niet. Hebben ze allemaal niet gevraagd bij, uh, bij, bij de sollicitatie? Nee, gelukkig nee, geluk niet. <laughs> nee. Het verwijst naar uh, Lucas Hemmen, pikeur en eigenaar van café en stalhouder De Slingerij aan de A-weg in Groningen. In uh, okay. 1910 trapte zijn beroemde rempaard Apollon naar de stalknecht. En uh, Van Hemmen die dreef het paard terug met een riek. En het paard liep daarbij een verwonding op en uh, werd ziek en overleed enkele ja. dagen later. Dat ja. is hem. Volgende vraag. Ja. Welke voetballer speelde er zowel voor Willem II als voor FC Groningen? Mm. Oh, dat zou kunnen, maar dat was niet degene die we zochten. Uh, even ik kijken, dat even kijken. Hij is nog actief nu, ik zal iets onthullen. Hij is nog actief. Is hij nog, nog als speler nog actief? Oh. Ja, Brokken ja. rekenen we goed trouwens, dus u kunt ze geen bijl meer vallen. Nee, dat was goed. Dat was goed. Dat is, ja. ik weet... Michael de Leeuw. Eerst Willem ja, II, Tilburg. Ja, ja, ja, ja, ja. spitsspeler. Ja. Ja. Ja, en nu uh, Groningen. Dat hebben oh, het is niet moeten laten gaan. Maar zijn. Nee. We hebben nog een geluidsfragment. We gaan luisteren naar de twee carillons uit voor u bekende steden. Namelijk Tilburg en Groningen. En dan moet u maar zeggen welke welke is. Welke is dit? Dit is wel naar Groningen. Want u herkent hem niet. Nee. Nou, dan gaan we nu naar de tweede. Ja. Ja, dan moet dit Tilburg zijn. Ja, dat denk ik wel, ja. Klopt, helemaal goed. Hoe lang verwacht u uh, burgemeester te blijven in... Uh, nee, we hebben nog een applaus voor u, want dit was de laatste vraag. We gaan nu naar het applaus. Ja. Okay. We zijn diep onder de indruk. Hoe lang verwacht u te blijven in Groningen? Uh, ze schatten elf maanden. Oké, okay, dus uh, dat was best wel lang voordat er een nieuwe komt. En ik hoorde u pas op de radio vertellen dat u vroeger in Tilburg altijd een hoop herrie ging maken op vrijdagmiddag. Heeft u dat vanmiddag al gedaan? Uh, nee, ik heb, ik, heb geen, uh, ik heb geen muziek op mijn kamer nog. Okay. Om dan een uh, goede bloedplaat te draaien. Maar dat komt nog. Dat gaat u wel doen. regelen. ga ik wel regelen, regel, ja. Oké. Okay. Heel veel plezier en succes in Groningen. Ruud Vreeman. Ja. Oké. Okay. Einde van dit Oog. Zometeen Casaluna, Morgen het Oog met Max van Wezel. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte.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 Peugeot heeft zo'n goede deal, daar zou je kozijnen-specialist voor worden. Want de Peugeot Partner en Expert zijn nu verkrijgbaar als Navtec Edition. Plus een financial leasdry van 0%. Ook zin om te ondernemen? Kijk snel op Peugeot.nl. Deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk fairtrade artikelen. Dit is Radio 1.